...met het NOS Journaal. PVDA voorzitter Ploemen vindt... ...in de Volkskrant zegt ze dat Cohen... Te veel wordt meegesleurd in de hage dynamiek... ...en zit veel meer in de partij dan hij er nu uithaalt, zegt ze. Ook moet Cohen zich volgens de partijvoorzitter sterker maken... ...voor samenwerking tussen linkse partijen. Ploemen maakte gisteravond onverwacht bekend... ...dat ze vervoerd aftreedt als partijvoorzitter. Haar termijn zal zou aflopen in 2014... ...maar ze wil al in januari... ...op het partijcongres afscheid nemen. De Europese ministers van Financiën zijn gisteravond eens geworden over een onderpand voor de Griekse leningen van Finland. Volgens betrokkenen zijn de voorwaarden zo onaantrekkelijk gemaakt dat waarschijnlijk geen enkel ander land ook een onderpand zal eisen. In ruil voor het Finse deel van de leningen zal Griekenland honderden miljoenen euro's in een waarborgfonds storten. Als Griekenland failliet gaat kan Finland dat geld terugkrijgen. Steeds meer huiseigenaren doen vanwege gedwongen verkoop een beroep op de hypotheekgarantie. De koop van een huis kan worden gefinancierd met een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. Bij gedwongen verkoop wordt een eventuele rechtsschuld overgenomen. Naar verwachting zullen dit jaar 2000 mensen gebruik maken van deze regeling. Dat betekent dat het gebruik met de helft toeneemt ten opzichte van vorig jaar. De politie gaat ervan uit dat de drie vermisten van het ongeluk gisteravond op de Maas bij Kuik zijn overleden. Duikers op de Maas gaan vanochtend verder met hun zoekactie. Gisteravond kwam een speedboot in aanvaring met een vrachtschip. Daarbij is zeker één dode gevallen. Slachtoffer is een man van 32 uit Gennep. Drie anderen worden nog vermist. Op de speedboot zaten zeven opvarenden. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen. Het weer bewolkt en vanmiddag hier en daar wat regen of motregen. Het wordt 17 graden op de Wadden en een graad of 20 in Nimburg. Morgen wisselen bewolkt met kans op een bui. Het wordt dan 19 graden. Vanaf donderdag volop herfst met veel regen, wind en ongeveer 16 graden. Dit was het. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er zijn het laatste half uur aardig wat aanrijdingen bijgekomen, zodat er nu in totaal 184 kilometer staat. Ik noem de files in de Randstad vanaf 5 kilometer. A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen Leidschendam en Zoetewoude Rijndijk 9 kilometer. A7, Hoornzaandam, tussen Purmerend Noord en Knopend Zandam 11. A8, Zaandam richting Amsterdam, voor het Knopend Koenplein 7 kilometer. A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 12. A15, Nijmegen richting Gorkum, tussen Dodewaard en Waddenooyen 17 kilometer. A16, Breda, Rotterdam. Tussen Hendrik Jeroen Ambacht en het knooppunt de Bresseplein 12. A27, Breda, Utrecht. Tussen knooppunt Evening en Lunette 6. En het laatste is de A28, Zwolle, Utrecht. Tussen Amersfoort en Leuze-Zuid staat 8 kilometer. Tot zover de verkeers... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker aan.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 King, a clone Only thinking about themself alone Listen me Mickey, no baby Tell me how oh, almost sound. I oh, know with them little boy They will lose a from me Alone, I'll make you start To moan and groan Come here young you're lost strong like a stone Girl, cause Love we gaan meteen naar het voetbal, we gaan naar het uh, Cherk de Blauw. Hier natuurlijk uh, vanaf uh, Kudelstaart, waar die werd gespeeld op vanmiddag tussen RKD en uh, Bloemendaal. Des de koploper. Maar in de zesde minuut moet Bloemendaal om de hele wedstrijd met de tien man verder. Want uh, Sebastian Thomas werd er afgestuurd met een rode kaart. De nummer twee van de nummer van hun. Die uh, ging er langs en uh, Sebastian die gaf uh, een zet en uh, kreeg daar meteen uh, rood voor. Dus dat betekent eigenlijk al uh, dat de uh, jacht dus eigenlijk de hele wedstrijd moet Bloemendaal hier verder moet in de hitte met tien man. Yet, and you don't even know me hey, yo. It's is Jean-Paul, de nieuwe van Jean-Paul met, samen met Lexi Jordan Got to love you En welkom bij een nieuwe zondag in Kenland Voor deze zondag 2 oktober 2011 Van harte welkom Aldo, goedemiddag ook goedemiddag en Wat een heerlijk weer is het vandaag Verrukkelijk Het is genieten met een hoofdletter G Met uh, ja, wat nieuws van vandaag Je hebt vast wel eens een uh, recept van een, uh, van een dokter meegekregen maar een uh, dokter uit het Servische plaatsje, Krak Kujyevak, heeft dat wel heel erg bond gemaakt. Hij heeft namelijk voor één van zijn patiënten, maar liefst schrik niet, binnen twee maanden 533 recepten uitgeschreven. Daarmee hadden de zieken ongeveer duizend doosjes met tabletten op. Jezus, dat is veel. Dat is niet normaal zo'n aantal. Ja, en in twee maanden tijd. Okay. Maar dit, ja, dit, je hebt wel vaak dat je medicijnen medicijn voor je terug terug moet slikken, zeg maar. Omdat het anders weer bijwerkingen heeft. Ja ja klopt. Maar ik denk dat in dit geval uh, is het heel iets dat is. die dokter geen kennis heeft van zaken. Ik ja. ik ook niet. Misschien een idee voor een aantal stellen. Je moet er alleen dan voor naar Mexico. Want een deel van de gemeenteraad van de Mexicaanse hoofdstad Mexico-stad overweegt het huwelijksrecht aan te passen zodat echtparen tot een tijdelijk huwelijk kunnen komen. Linkse afgevaardigden die.. Er meerderheid hebben, willen het huwelijk een tijdelijk zij, uh, zij sorry, even opnieuw links afgevaardigd die er, uh, die er meerderheid hebben willen het huwelijk een tijdelijk zij het telkens verlengbaar karakter geven om een echte, echte liefde dramatisch en kostbaar echt te besparen. Goud. Goud, gewoon een ja. kort huwelijk. Hoe makkelijk is het? Dan ga je gewoon voor een jaartje trouwen. En dan kijk, en dan of kijk je of je daarna en dan, nog een jaartje kan valt doen. Niet, dan, ga je, dan maak je het uit en dan uh, zoek je een ander. Die Mexicanen zijn nog niet zo stom hoor. Oh. een goud idee. Verbaasd baas trouwens in Mexico geweest misschien. Uh. Oh, misschien is hij wel heel kort getrouwd. En um, je kent het vast wel, het populairste spel op een smartphone is tegenwoordig het uh, spelletje Wordfeud. Wordfeud. Het is een uh, soort digitale versie van Squirrel. En um, ja, iedereen speelt het tegenwoordig en het is uh, per direct verboden het spelletje te spelen in een café de hete brei in Zwolle. De eigenaar zegt, hier zit je in een bruin café waar het gewoon gezellig moet zijn. Nou, ik snap het wel. Ja, Want er weet... zitten steeds meer mensen gewoon met een smartphone uh, ja. in hun eigen wereld, weet je wel. En um, ook op terrassen en dan zit je met iemand te praten en dan oh, telefoon er weer bij. En wij ja. doen het ook, ik weet het. Maar nou ja, weet je, als ik aan het werk ben, ik werk dan in een kroeg als barman. En dan zie ik ook zoveel mensen steeds je zit er, vroeg, ja. met een drankje, zitten met een hele groep. En de helft van die mensen uit uh, van die groep zitten gewoon met de telefoon tegen andere mensen te ja. praten. Ik denk, laat dan die mensen naartoe gaan, of ga daar naartoe, ga dan niet mee uit. Wees een beetje gezellig, doe lekker je telefoon weg. En daarom deze, deze regel. En terecht toch? Ja, inderdaad. Een Japanse passagiervliegtuig is begin deze maand bijna neergestort. Het, het toestel met 117 inzittenden daalde in een half minuut ongeveer 2 kilometer en vloog bijna, op de, vloog bijna over de kop. Een, een kooppiloot bleek in de cockpit op een verkeerde knopje te hebben gedrukt. Wat daar een daarna Gewoon een kooppiloot die op een verkeerde knopje drukt. Kijk, en dat is misschien uh, de angst van sommige mensen. Hè? Ja. Ik heb geen angst om te vliegen, ik vlieg ja, mijn niet. hele leven al. Maar uh, sommige mensen die zijn gewoon bang voor zulke dingen, want het is gewoon menselijk, hè, een fout maken. Ja, ja natuurlijk. Dat, ja, dat maar, ja. kan wel een hele, hele foute gevolgen hebben. Ja. Maar je hebt zoveel knopjes Ik heb het keer zo'n kop gekeken. Je hebt er zo ontzettend veel knopjes. Dus vind je het gek dat je dan op een verkeerd opnieuw kunt drukken? Ja, nou. ja jongen. Ja, en, ja. Maar, ja. Hm? Ze moeten er al van leren, toch? Ja, daarom. Ook al was een vliegtuig neergestort. En uh, vandaag, vandaag in het verleden, vandaag 2 oktober in 1902... ...de eerste Britse duikboot wordt, de duikboot wordt te water gelaten. Het schip draagt de naam Holland 1... En vandaag in 1966 het tv-programma Sport in Beeld heet vanaf nu NTS Sport. Pas in 1969 zou het programma zijn definitieve naam krijgen. Studio Sport. Nou, huh, wat is nu dus? Dus dat is nu Studio Sport. Dus sinds ja. uh, 1969 Studio Sport. En met vandaag in 1996 Radio 53 ontvangt de 50.000ste 50 handtekening. voor de actie tegen de veiling van de etenfrequenties. Ook PVDA Tweede Kamerlid Mariet van Zuilen steunt de actie. door een ingezonden stuk in het Algemeen Dagblad. Kijk, vandaag van die mensen die het hebben. Even de wedstrijden van vandaag in de Eredivisie. Beurs 1-wedstrijd begonnen om half 1. VVV Venlo tegen AZ. De tussenstand is daar 0-3. En we hebben verder om half drie SC20 tegen Excelsior, SC Groningen Ajax, Feyenoord ADO en om half vijf NEC tegen PSV. Spannende wedstrijden dus. Zometeen, muziek van de Black Eyed Peas Maskenada komt eraan. Maar nu eerst, Phil Collins, Billy, don't lose my number. Heat it like a sauna, penetrating through your body um, uh. Rhythmically we massage ya, uh. with hip hop mixed up with sun with summer So yes, yes, yes, yo. You know we never stop, we never rest, The black abuse and keep the funky fresh, yo. And we won't stop until we get y'all till we get y'all say it. Oh, yeah Rock lines, uh. One, two, three, four, seven, times up. Uh. Heavy rotation, play by every kind. Uh. Radio station, blessing every mind. Uh. We cross the boundaries like every day. Do hopping, Bobby, Bobby, being the R and the fake. We got, we got. Tab magnification, tab magnified like every day. Yes, yes, yes, You know we never stop, we never rest, y'all The blacker up music keep the funky fresher. fresh, yes. And we won't stop until we get ya. Till we get ya. Say yeah. My daily operation, gotta put in work in this crazy occupation, gotta keep it moving, that's the motivation, gotta ride the waves and keep a tight relation with my team, keep it moving and doing it right. I've been a lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a whole time a sign remix. <muchinata> zeggen, ik kijk naar buiten, het zonnetje schijnt. Iedereen is vrolijk. Black Eyed Peas en Maskenada. En daarvoor de man die autodidact is. Hoe? Dat is dus, hij heeft nooit drumles of muziekles gehad en hij kan het dus wel. En de man, hetzelfde verhaal, hij um, even kijken, waar stond het nou? Ik, uh, ja, hier. Hij heeft erover gedacht om na de dood van Keith Moon in 1980 Genesis te verlaten om auditie te doen als drummer bij The Woo. Phil Collins hoorde je en Billy don't lose my number. Soms gaan we weer naar Cher de Blauw. Hij is bij de wedstrijd RKD's Bloemendaal. En dit is de nieuwe single van Whalen, de Escapist. The time's up. Treat and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 De nieuwe single van Wayland binnenkort met zijn nieuwe album en zijn nieuwe single heet De Escapist. Wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland? Je blijft op de, de hoogte. En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Cherkblauwe bij de wedstrijd Erkerdes Bloemendaal. En waar die stand nog steeds 0-0 is natuurlijk hier in die wedstrijd. En waar Bloemendaal wel de beste kans had in het 20e minuut was de inzet van Tim Beren. Die schoot hem goed in, maar een verdediger kon hem nog net van de lijn afhalen. Daarna was nog een schot van Ousam en die ging raak langs. Ja, Bloemendaal wat dus in de vijfde minuut al met uh, tien man staat en uh, doet het toch goed dan uh, tegen Erkenberg dus dat wil vandaag duidelijk zeggen uh, Robichel heeft wel moeten ingrijpen, natuurlijk in zijn team, want ja uh, uh, Sebastian Thomas werd eruit gestuurd, natuurlijk met rood en toen heeft hij een aanvaller eraf gehaald uh, Alex van Eijgersberg, dat is gewoon heel erg sneu voor die jongen natuurlijk, dat hij na vijf minuten al eraf moet en dus een verdediger erbij gezet Bart de Brine, om dat toch intact te houden. En dat is natuurlijk sneu voor de test van de jongen dat hij dan onderaf uh, af moet. Probeer dan weer de afval op te zetten, vind je de, de linkerkant van het dus bepaalt Johan niet de bal in zijn voet. Heet. Je passeert één man, heeft die bal nog steeds zijn voet. Moeten dus we dan keuze naar de keuze plaatsen we meteen door naar uh, aan de rechterkant naar Ozan. Naar Ozan heeft die bal nog steeds zijn voet, dan krijgt hij een verdediger tegenover zich, moet kijken wat hij doen kan. Zie dan Dennis Goes bijkomen, Dennis Goes. En dus Ozan niet nog steeds die bal in zijn voet, hij probeert de poort, gaat langs en we krijgt dan nog een verdediger tegenover zich en uh, dat redt hij niet dan is die die bal uh, kan opruimen. En die bal uh, die is het huis. Uh, die is uit. Dat betekent ingevoerd. Nou, Markeus gooit hem meteen door naar Dennis Goes. Dennis Goes, de rechterkant. Zet hem dan voor. En uh, die kan paal kan Paul niet bereiken. Het is toch een beweren die hem goed wegkomt. En de verdediging. En de is die die bal moet herhalen in de verdediging. Die rond, weer een keer ver en ver naar voren. Dat is het spel wat Erkendes doet. Maar het isOLLEN, is Markenbewijnen. Die het dus goed uh, over de lijn zijn lijn heen komt. Het is een heel zwaar, slecht veld. Waar een moet worden. Het is heel hobbelig. Uh, en dat konden we twee weken geleden hier in de wedstrijd Erkades aan Zwanenburg in de stromende regen en dat het veld toen eigenlijk eh, praktisch omgeploegd is en eh, ja en dat kan je gewoon duidelijk zien want er zitten heel veel gaten in het veld en die hebben ze opgevuld met zand maar het is nog steeds zo hobbelig als, eh, als wat en ze hebben de grasexpress een beetje hoog gehouden om het toch een beetje vlakker te gaan krijgen hier op het veld om hem dus een beetje gelijkmatig te krijgen maar je kan zien dat die ballen alle kanten uitspringen hier in eh, Curelstraat komt in de RKDS op linkerkant van het veld gaan we proberen die bal op te zetten via de nummer 4 dat is Mark Schut Mark Schut heeft de balletje zo te gaan kijken wat ik doen kan Plaatsen we dan de mensen waarschijnlijk. Warschijn. Misschien waarschijnlijk Ja, dan steeds die ballenschijn. Moet je plaatsen geven. Doet hij dan ook? weer naar de middenveld te bereiken. Maar met die er is een tandje die hier misschien net tussen kan komen. Die kan er net niet tussen. Dat betekent aanvoeren van Erkendes. Die bal kan optrekken. En meteen weer naar Misschien Waarschijnlijk op het middenveld. Die plaatsen weer door. Dan naar Mark Schuurt achterin. En die probeert dan de zijkanten te bereiken. Via Robben van de Steger, Robben van de Steeg. En alleen die kant uit goed. ballenschijn. plaatsen dan in het centrum. En dan moet daar Bart de Buin achteraan. Maar die dekt me goed af. Dat betekent die bal weer helemaal terug moet. Dat betekent van Erkendes naar helemaal achterin. En dan weer ze nu aan op te zetten via Sander Boshuis. Sander Boshuis, het linkerkant versteld. Maar dan is het aan de overkant. Is het daar is half man die er goed tussen komt en die bal over de zijlijn heen drukt. Dat betekent dat dus een ingooi krijgt op het middenveld. Slacht nog steeds van het middenveld voor Erkede. Verweren met schaakvoetballen, proberen ze eruit te komen. Het is een ploeg die niet uh, het spel wil maken. Zij willen dus met. Uh, ja, moet je het zeggen? Met een uh, snelle counter eruit komen. En zo proberen te scoren. Maar het is uh, een Kerkman, de doelman van uh, Roemenau die die bal oppakt en meteen ver naar voren trapt naar Paaltje. Die kan er het niet bijkomen betekent dat uh, elke de Zeder om een bezit komt. Maar het is daar Dennis Goest die die bal dus oppakt en hem terugplaatst. naar Kerkman. Daan Kerkman plaatst hem één keer door, maar komt daar niet bij een uh, medespeler. Dat betekent dat Erken de Zeder om een balbezit heeft. Op het veld. dit is aan de nummer 7 die kan oprukken. Daar moet Bart inspringen en dan wordt die bal naar links gegooid. Dan komt die bal maar, dat is een zacht rondje. Dat betekent geen gevaar voor de uh, Kerkman. Die kan rustig de bal oppakken en kan hem weer in het spel uh, gaan brengen. Betekent een half uur gevoetbald met de stand 0 tegen 0. Thank you. Zegt de nieuwe van de Cooks. We hebben nu al uitgebracht. Junk of the Heart en dit is de tweede single die er vanaf komt. How you like that? Zometeen het regio nieuws naar nou, <coughs> Barry White. <coughs> we got it together. This. Zo laag kom ik niet, hè? Jij wel, toch? Doe eens dan. Kom eens Barry White. <laughs> We've definitely got thing Isn't that nice? I mean, really, when you really sit in the second Self slipping and slipping more and more away. Let's live a world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Het proberen. <coughs> you are, you're the first. You're your first. my last, my everything. Nee, zo laag, zo laag komen wij nooit. We komen nooit in de buurt van Barry White. Zondag nee, zo in Kennemerland. En we gaan even wat regennieuws nieuws behandelen Want uh, vanwege vele overtraining van voorschriften uit de wet en uit vergunningen Is de gemeente van plan horecagelegenheid uh, 2b aan de halte 18 te gaan sluiten Dit is de explo uh, exploitant in een brief meegedeeld En meldde de gemeente donderdag op aan haar uh, website Aanstaande maandag 3 oktober 2011 Kan de exploitant zijn zienswijze op dit voorname kenbaar maken aan de burgemeester Waarna een definitief besluit wordt genomen In de tussentijd dient 2b sowieso om 1 uur S'nast te gaan sluiten in plaats van 3 uur, aangezien de vergunning om langer open te blijven al is verlopen. De ruim 80 vrachtwagenchauffeurs hebben uh, zaterdagmiddag de bewoners van de Krikjeshoeven meegenomen voor een toerrit door de Haarlemmermeer. Het was een convoy van 85 trucks en nog tientallen motoren. Bij het instappen in de truck werden de passagiers door de vele vrijwilligers geholpen. De route ging door diverse plaatsen van de, Haar van de Haarlemmermeer. De truckrun duurde ongeveer drie uur en eindigde met een barbecue op het terrein van de Krikjeshoeven, maar ook de ...keerse artiesten en optreden gaven terwijl het de, de warmste 1 oktober ooit is, gisteren dus, hebben zich op de, deze zaterdag toch wat mensen aan de Haarlems ijsbaan begeven. We krijgen een telefoon. Het is Tjerk de Blauwe Cherk. Kom maar in. En hier is de stand uh, 1-0 geworden in die wedstrijd uh, tussen RKDs en Broemendaal. Uh, uh, het is uh, vlak voor het rustsignaal Omdat dat uh, de nummer 7 van RKDs Royent over die bal erin kan tikken. De bal kwam aan de linkerkant. werd goed voorgegeven. En dan uh, kan je hem zo uh, erin tikken aan de, rennen, de rechterkant. Uh, dat betekent 1-0 voor RKDs. Dus gisteren 1 de warmste zomerdag van oktober ooit. En dan hebben ze op deze zaal toch mensen naar de Hailemse IJsbaan begeven. Vanmiddag was deze voor het eerst dit seizoen voor het publiek geopend. En dankzij het warme strandweer kwamen er toch schaatsers op het ijs uh, te vinden. Vanwege het zo mooie zomerweer waren bij het sommige de thermo-onderpakken ingeraald voor een korte broek en een t-shirt. Klein verslag daarover. U gaat schaatsen? Ja, ik, ik heb al zelfs geschaatst, het is zo warm, dus ik denk, doe mijn korte broek aan, die had ik mee. En wat bezielt u om met dit weer te gaan schaatsen? Nou, ik heb twee dochters die, die houden enorm van kunstschaatsen, dus die konden niet wachten de hele zomer. Dus die, die gaan sowieso, en ik heb les volgende week, dus ik denk, laat ik pas maar beginnen. Dus de mussen vallen van het dak, en u denkt, ik ga lekker schaatsen. Ja, het is wel heel bijzonder natuurlijk met deze omstandigheden. 2, 23 graden, en dan toch even die ijsbaan. Dus ik vind het wel heel apart. En het ijs is een beetje goed? Ja, het is goed omdat er, Ik heb me laten vertellen, er staat niet veel wind, dus dan, dan blijft het hard, dus het, het valt me alles mee. En u had zich optimaal voorbereid voor dit schaatsseizoen? Nou, niet echt. Gewoon business as usual, denk ik. Ik hoop het nog steeds goed te leren. De ijsbaan is vandaag weer open. Gaat het een beetje met dit weer? Ja, het gaat prima met dit weer. Temperaturen zijn dan nou niet zo dat we zeggen, we trekken het niet of we redden het niet. Dat gaat hartstikke goed. Als je achterom kijkt, dan zie je hoeveel mensen er alweer lekker aan het schaatsen zijn. Dus het gaat hartstikke goed hier. De mocht nog een paar dagen zo blijven. Als de nachten lekker koud blijven, gaat het helemaal goed hier. Zijn er nog bepaalde temperaturen dat jullie de ijs maar niet meer open kunnen houden? Ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk op het punt dat het gewoon niet, niet meer haalbaar is. Maar wind en regen... We zijn erger als, uh, als zon. Zief Westkust weerbericht. Ook vandaag stijgt de temperatuur naar een ongekende hoogte. Bovendien is het weer zonnig en blijft het nog altijd droog. De temperatuur stijgt naar maximaal 23-24 graden en er waait niet meer dan een zwakke zuidwestelijke wind. Vanavond en de komende nacht is het nog steeds helder en daalt de temperatuur. Bij, bij een tot matig toenemend zuidwestelijke wind naar een graad of 13. Morgen zien we af en toe wat onschuldige bewolking verschijnen. Maar ook over het algemeen schijnt de zon flink en blijft het nog, altijd steeds, nog, ah, nog steeds droog. De zuidwestelijke wind waait, waait overwegend matig en de temperatuur zijn maximaal 22 graden. En het is dus wederom een warme dag. Maandagavond en dinsdagnacht is het vrij helder en de temperatuur 14-15 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig en dan geleidelijk vrij krachtig, kracht 4 tot 5.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 Klik je de nieuwe van Natasha Benningfield en die heet Strip Me. Vier tussen drie tussenstanden in de Eredivisie. Eén einduitslag half één was begonnen. VVV Venlo thuis tegen AZ. Eindtal is daar geworden. 1-3. Dan hebben we drie tussenstanden. Alle drie om half drie begonnen. FC Twente tegen Excelsior. De tussenstand is daar 0-0. FC Groningen Ajax. De brilstand daar op het bord. En Feyenoord speelt thuis tegen Aden Haag. De tussenstand is daar 0-1.